Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het omstreden geldwisselkantoor Surichange heeft de afgelopen jaren opvallende betalingen te laat gemeld bij de overheid. Ze zijn wettelijk verplicht om dat wel te doen. De eigenaar en vier medewerkers van Surichange worden verdacht van witwassen. Wat we zien is dat deze personen heel veel kennis en ervaring hebben opgedaan binnen het financiële betalingsverkeer. Die hebben een onderneming daarin en we denken dat die onderneming en die personen met die kennis en kunde eigenlijk gebruik hebben gemaakt van het financieel betalingsverkeer... Om dat, om dat geld dan weer in het legale circuit te brengen. Wat eigenlijk van criminele herkomst afkomstig is. Nadat de eigenaar van het bedrijf en vier medewerkers werden opgepakt... gingen er bij verschillende vestigingen van Suri Chains in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag explosieven af. De burgemeesters van die steden gooiden daarna alle vestigingen op slot. En wie er achter die aanslagen zit, weten we nog niet. In een flat in Amsterdam-Noord zijn er gisteravond en vannacht explosieven afgegaan. Er brak brand uit, niemand raakte gewond. De eerste knal zou zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk... en de tweede door in de brand gestoken jerrycans met benzine. Dit jaar zijn er in ons land al twee keer meer explosies geweest dan in heel vorig jaar. En die aanslagen worden vaak gepleegd door jonge mensen... En er is weer een toeriste gefilmd die haar initialen in het Colosseum in Rome aan het kerf is. Ja, daarna volgt er een sarcastisch applausje van de mensen die het zagen. Het zou nu gaan om een Zwitserse toerist. Die vrouw werd naar een politiebureau in de buurt gebracht. En loopt nu kans op een paar jaar cel en ook een boete van 15.000 euro. Laatst deed een Britse man ook al hetzelfde. En Dusan Tadic lijkt alweer een nieuwe club te hebben na zijn vertrek bij Ajax. Op Twitter is te zien dat Taric onderweg is naar de Turkse club Fenebadje voor besprekingen. In een interview met Ajax TV gaf Taric eerder aan zijn Droomclub te gaan missen. Ik wil gewoon zijn en mijn gevoel geven dat denk het tijd is voor mij om een nieuw hoofdstuk te doen en ook voor Ajax met uh, nieuwe mensen, met nieuwe projecten om iets build te new, you bouwen. Know? Fenebadje werd het afgelopen seizoen tweede in de Turkse competitie en won ook de Turkse beker. Heb ik nog het weer voor je. Het wijdt hard in het hele land. In de loop van de middag wordt het ietsjes rustiger. Zon, wolken en een paar buitjes wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden ongeveer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Yes.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 Johnny's Birthday, een compositie van Kees Smal, opende dit tweede deel van ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En het orkest dat we hoorden, het Combo, dat was een van de oercombo's uh, van de Nederlandse jazz. Allemaal aardsvaders, uh, dat was uh, het. Orkest de Diamond Five. Beroemde Diamond Five, onderleden van Kees Slinger aan de piano. Met Kees Smal, trompet, flugelhoorn en ventieltrombonen. Harry Verbeke op de tenorzak, Jacques Scholz op de bas. En good old John Engels op het slagwerk. De laatste is de enige nog levende van deze groep. En nog steeds Gil's Still Going Strong, zal ik maar zeggen. De Diamond Five, ja. Prachtige groep. Het uh, volgende stuk... dat wordt ge gebracht door een... Zweedse groep. Vivianity. de Artistry Jazz Group. En... Uh, wij gaan horen met zang... van Vivian Butchek. What is this thing called... Love. What is this thing called love? Ik ga nu verder in dit programma met alleen nog maar stukken die iets zeggen over het weer, het jagertijden, de temperatuur enzovoort. Daar waar het anders is dan we hopen, dan denk je er maar bij. En daar waar het klopt, denk je, ha fijn, we zitten in de goede moed. Sandy Ford en een zangeres en... Tony Vos, bekende naam op de saxofoon. Die worden begeleid door Kees van der Wilde op de piano. Bob van Holwerk op slagwerk. En Willem Meiboom op de bas. En wij gaan luisteren naar het stuk Gentle Rain. Thank you. Vos en Sandy Ford, Gentle Rain. Ik ga nu naar een Breda'se groep onder leiding van multi-instrumentalist Joep Peters, de Yo-Yo Swing Band, met een uh, heerlijk festivalnummer, zullen we maar zeggen, My Blue Heaven. <tied> De Jojo Swingband is mellow in we yo-yo band my blue heaven <laughs> We hebben in Nederland ook een meneer gehad... die speelde in de stijl van Errol Garner. Dat was Frans de Wijs. En die wordt op deze cd begeleid door Ruud Jacobs op de bas... en Peter Ikma op het slagwerk. En we gaan luisteren naar zijn vertolking, hun vertolking. You are the sunshine of my life. De wijs. Ruud Jacobs en Peter Ipma, You are the sunshine of my life. Things We Did Last Summer. Dat is op de plaat gezet door Ria Joyce, een uh, zangeres die oorspronkelijk uh, uit Groningen kwam en uh, zich na de oorlog bekwaamde. Uh, in uh, Nederland en heel veel optrad voor de. in de buurlanden gelegene militairen. Uh, Skipvoogd Rinus van Galen heeft ze samengewerkt. Ad van der Hoed, op het eind van haar leven, heeft ze nog gewerkt. Uh, Willy Schobben, uh, veel voor de radio gedaan. Ik heb hier een opname waar zij begeleid wordt. door de oud Sandvoorter Rinus van Galen op de piano, Ruud Brink. De tenoorsaks, Eddie Essergitaar, Wim de Vries, Bas. Ook altijd een gouden duo. En Han Brink, broer van Op het Slagwerk. En we gaan luisteren naar, zoals ik zei... The Things We Did Last Summer, Ria Joyce. The boat rides we would take The moonlight on the lake The way we danced and hung Our favorite song The things we did last summer The midway and the fun, the cupids we won, the value There's the Met een prachtige solo van Ruud Brink. Things we did last summer. The Biggles Big Band. En al jarenlang spelend op hoog niveau. Band uit uh, Amsterdam. Geleid door Adrie Braat. Onvermoeibaar. En altijd van hoog niveau. En die spelen. On the sunny side of the street. Ja, dat was het onmiskenbaar. Johnny Meijer met een uh, uh, uh, uh, stuk September in the Rain. Als ik zo naar buiten kijk, gaat het daar een beetje naartoe. Maar we treuren niet. We gaan vrolijk zijn over het weer. De Bo Hunks. Een uh, groep uh, geformeerd rondom allemaal Nederlandse topsaxofonisten. Ronald Jansen Heidmaier... Robert Veen. Leo van Oostrom. Leender de Jonge op fluit. En dan hebben we nog... Ton van Bergijk, Banjo. Jan Robijn's piano. Theo Pieterse slagwerk, Gert-Jan Blom, de motor erachter, um, Willem Breuker deed nog meer op deze uh, cd. Ischam Meijer. Veel Te veel om op te noemen. Ze hadden een project. De uh, Bohunks played the original Laurel and Hardy music... Uh, dat was een project waar Gert-Jan Blom zich had op gestort. Uh, helaas was die muziek niet te vinden in Amerika. En heeft uh, onder meer Robert Veen met eindeloos geduld alles afgeluisterd. En uh, op basis van luisteren weer de arrangementen teruggearrangeerd. Dat is een hels -kawaii. En toen hebben ze het op de plaat gezet, zijn ze diverse keren voor bekroond in diverse landen. En toen dat allemaal achter de rug was, kwam die muziek ineens tevoorschijn. En het aardige is, het bleek nagenoeg allemaal te kloppen. Uit een van de films van Laurel en Hardy heb ik gekozen, gerelateerd natuurlijk aan het weertype. Uh, on a Sunny Afternoon. gezet de hit, de 60-jarige hit Summer in the City. seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match hat. But at night it's a different world. Go out and find a boy. Come on, come on and dance all night. Despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's Still I'm wheezing like a box, stops running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a boy, come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright in bed. Don't you know it's a pity the days can't be like tonight in the summer, in the city? different Carolien Gerritsen zong bij uh, de Big Bounce Big Band. Ik heb nu op de draaitafel liggen een uh, cd van een kenmermanlandgroep... onder leiding van Hans de Winter trombone. En dan heb ik het over de Flying Dutchman Jazzband. Hans de Winter trombone, Hans Koppenstuba, Rolf Kop en Gitaar... Ronald Jansen alt Altsaks... En Koos van der Hout trompet. En in het kader van de zomerse nummers gaan we luisteren naar Blue Skies. Blue Skies, ja, dat is ook nog natuurlijk een heel verhaal. Want dat is al door heel veel mensen op de plaat gezet. Maar niet zo als we het nu gaan horen. Binnenkomen met z'n allen, uh, dat is natuurlijk niet Blue Skies, maar daar gaan we wat aan doen. Want stiekem was natuurlijk de plaat uh, gekropen naar uh, een plekje waar we hem helemaal niet wilden hebben. Dat kan natuurlijk gebeuren in een live-uitzending: Blue Skies, daar komt hij. Blue Skies door de Flying Dutchman Jazzband. Ik heb op de draaitafel liggen, het loopt al een beetje tegen het einde. Colette Wittenhagen en die wordt begeleid door George van Dijl op de bas. Nick van der Bos op het slagwerk. En onze eigen Menno Veenendaal op het slagwerk. En toepasselijk nummer: Too darn hot. It's too darn hot, too darn hot. I'd like to soap with my baby tonight. I refill the cup with my baby tonight. I'd like to soap with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I ain't off to my baby tonight, cause it's too darn hot. It's too darn hot, too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight and preach the who with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight, preach the who with my baby tonight. The brother you'll fight, my baby tonight, cause it's too darn hot. I'll call report average man you know much prefers his lover dove to god when the temperature is low. but when the thermometer goes way up the weather is sizzling hot mr pants for romance is not cause it's too too too darn hot too darn hot though it's too weer, uh, zeg maar zeker, naar het einde van deze uitzending. En uh, ja, vandaag het, als rode draad het weer, de atmosfeer, de zomer en de zwoele zomeravonden. Als je naar buiten kijkt, is er nog even iets maar het gaat komen Ik ga eindigen met Denise de Janna, come rain, come shine. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag tien uur, weer een Spannende uitzending van zfm Tot dan. Dankjewel.